Middernacht, het begin van zaterdag 14 juli. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In een tuincentrum in Veldhoven woedt een grote brand. Het vuur ontstond de afgelopen avond in het winkelgedeelte van het tuincentrum... en sloeg over naar een naastgelegen woning. De bewoners konden op tijd wegkomen. Bij de brand in Veldhoven kwam veel rook vrij, die over de snelweg A2 dreef. De weg hoefde niet te worden afgesloten. Omdat er ook wat bestrijdingsmiddelen zijn verbrand, heeft de metingen verricht. Daaruit bleek dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle, maar het vuur is nog niet uit. Amerika heeft met afschuw gereageerd op het bloedbad van donderdag in een dorp in Syrië. Volgens minister Clinton van Buitenlandse Zaken kan het geweld niet zonder gevolgen blijven. Rebellen zeggen dat in het dorp in de provincie Hama... mogelijk 200 mensen door een militie zijn vermoord. Nadat het dorp door het Syrische leger was bestookt vanuit tanks en helikopters. Volgens Clinton bewijst het bloedbad dat het regime in Syrië onschuldige burgers vermoord. Ze vindt dat de VN-veiligheidsraad actie moet ondernemen. Ook VN-chef Ban Ki-moon vindt dat. Bij een transportbedrijf in Wallingsveen is 450 kilo illegale tabak gevonden. De rookwaar zat verstopt in een zending decoratieve plastic boomstammetjes. Het transportbedrijf vertrouwde de zending niet en trok aan de bel. De Fiat heeft de boomstammetjes in beslag genomen. In het binnenmeer van de Tweede Maasvlakte zwemt een zeehond. Het dier is woensdag ingesloten geraakt tijdens de sluiting van de zeewering. Er wordt niet geprobeerd om hem te vangen, want dat zou bij de zeehond tot te veel stress kunnen leiden. Het havenbedrijf hoopt dat het dier zelf naar buiten klimt. Voorlopig kan de zeehond zich in leven houden, want er zit genoeg vis in het binnenmeer van de Tweede Maasvlakte. Het weer, vannacht vooral in Limburg en in het westen buien, minimaal rond 13 graden, ochtends in het hele land buien. Smiddags wordt het vanuit het noordwesten droog en breekt de zon door. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen knooppunt Dijl en Zaltbommel, 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Klaas Strupsteen. Goeienacht. Ja, dit is Kaaseluna. We doen vanavond voor een deel mee aan de sportzomer op Radio 1... want mijn gast heeft jarenlang met veel succes topsporters getraind. Hij was vooral actief binnen de atletiekwereld. Hij coachte onder meer Nelly Koman, Marlene Otti en Troy Douglas. Die laatste is nu bondscoach van de sprint ploegen, die op het afgelopen EK-atletiek heel succesvol waren... en beide ook naar de Olympische Spelen gaan. Uh, met deze onorthodoxe topcoach van toen... kijk ik naar de sprintsuccessen van nu... en alvast vooruit naar de Olympische Spelen. Maar er wordt de komende twee uur... veel meer besproken dan, voor, uh, dan sport. Want mijn gast is ook jarenlang een specialist al... op het gebied van stress. Gisteren heeft hij mij met ingenieuze apparatuur... Uh, een, een, uh, de, de, ja, heeft hij mijn stressfactor bepaald. Die heb ik toen bewust niet willen horen. Dus zometeen in de uitzending krijg ik te horen... hoe het met mijn, uh, ja, met mijn toekomst gesteld is. Hè? Hoe het met mijn stressfactor is... Ik ben een beetje zenuwachtig, kan ik u wel vertellen. Um, ja, en over stress in het algemeen ga ik waar wij dan natuurlijk ook praten... over oorzaken, effecten, mogelijke oplossingen. En daarnaast heeft hij ook nog een tamelijk nieuwe passie... want hij destilleert zelfs uh, geurolieën. En daarover gaan we het ook hebben. Dus een hele veelzijdige gast vannacht in Casaluna... en zijn naam is Henk Kraaienhoff. Goeienacht. Goeienacht. Ja, goeienacht, ja. Moet ja. ja, even we wennen, goeienacht. Oh, dat, dat, dat hoor ik niet zo vaak. <laughs> nee, <dat is> waar. <laughs> Heb jij nog iets lekkers geroken vandag, vandaag? Uh, ja, pepermunt. Hmm. Pepermunt. Ik heb uh, vanmiddag nog even geprobeerd uh, pepermuntolie te destilleren in eigen tuin. En uh, dat was een grandioze mislukking. Maar het, rook, het hele huis rookt naar de pepermunt. Uh, de keuken rookt naar de pepermunt. Uh, het het, het, het destilleerde water, maar de olie kwam er niet uit. En waar zit hem dat dan in? Is dat, is dat dan een hele grote teleurstelling of denk je nou volgende keer? Beter? Nou, een beetje wel ja. Ik had me al uh, een beetje voorgenomen om jou te kunnen verrassen met een paar druppels echte pepermunt. Uh, Olie die oh. van eigen hand, maar uh, ik, ik kom met lege handen eigenlijk. Dat niet wel... helemaal, maar... Nee, Dat je hebt niet... wel allemaal flesjes bij, ja. hè? Maar er komen straks nog wat op. Maar wat is er dan misgegaan? Geen idee. Misschien heb ik het te, te, te klein versnipperd. Misschien was het het verkeerde tijdstip van de dag. Misschien heb ik uh, de pepermunt te laat geplukt. Het verkeerde tijdstip van de dag? Ja, bepaalde bloemen die geuren alleen smorgens. Uh, of uh, geuren alleen s'avonds. Kamperfoelie is ja. zo eentje. Daar komen dan de insecten op af. Dus je moet op het juiste tijdstip plukken. Maar het hele huis roken, nou, dus geurde wel. De geur de geur de, ja, de olie zat er wel in, alleen ik heb hem niet uitgekregen. Nou, maar ga ik nog eens een keer proberen. Graag. Ge alleen... het vaak dat het niet lukt? Nee, is eigenlijk uh, tweede keer. tweede keer dat het, dat het niet lukt. Uitgerekend op de dag ja, dat jij ja, s avonds maar, maar, bij Kazaloenen bent. Goed, een kleine te teleurstelling, maar daar moeten we overheen stappen. Over geur gaan we het straks hebben. Nog even over die geur. Ruik jij zelf vaak lekker eigenlijk? Ja, dat, is een, dat is een subjectieve vraag. Ik doe, niets, oh, ik doe niets op wat ik zelf niet lekker vind. Maar je, je smeert wel veel... Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet want ik uh, doe het zo geconcentreerd... dat je eigenlijk maar een heel klein drupje nodig hebt van dat spul. Dus uh, parfum is 80% alcohol en 20% etherische olie. Omdat ik die olie zelf maak of uh, koop, heb ik 100% olie. Dus je hebt maar een, uh, nou, een speldeknopje nodig en dan... dan in de auto dan ruik je meestal van jezelf al van oeh, Het is iets te veel geweest. Iets te veel geweest. Het was een speldeknopje, dus minder nat kan het haast niet. Is het belangrijk om lekker te ruiken? Ja. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ook belangrijk dat andere mensen lekker ruiken natuurlijk. Dat scheelt ook een stuk. Ja, en ik zat eraan te denken vanmiddag. Je komt uit zo'n sportcultuur. Volgens mij wordt daar enorm gestonken door al die topsporters. Oh ja, dan moet je in die kleedkamer komen na een wedstrijd. Het zweten, ammoniak, het dampje tegemoet. Dat is het probleem niet. Nou... De dames die, die, die, die camoufleren dat natuurlijk ook wel met geurtjes. En de meeste heren zijn wel zo, uh, zo slim om, uh, om een goede deodorant op te doen. Want je wilt toch niet echt uh, zeggen, onwelriekend uh, door het leven gaan. Maar dus, ook als ze sporten dus? Nou, met dat ja, toch wel, Ja, toch wel. Toch wel. Ja. En, en uh, het is niet. Uh, ja, angstzweet ruikt ook een beetje anders dan zweet van inspanningen. De zweet van inspanningen ruikt iets minder heftig eigenlijk. Maar omdat sporters anders eten, bijvoorbeeld heel veel proteïne heel veel eiwitten voor de spieren hebben ze heel vaak een beetje ammoniakachtig uh, ruiken. Ja. En, dus, uh, en dat wint wel, wel. Ja, dat wint wel. <laughs> Gelukkig maar. <laughs> lijkt, mij, lijkt mij niet zo lekker. Nee, dat is zo, maar het hoort erbij. Het is ook uh, eerlijk zweet. Het is ja. geen angstzwaait. Gaat het nog kiebelen bij jou zo vlak voor de Olympische Spelen? Ja en nee. Ik vind het altijd leuk om, uh, om uh, te kijken. Maar ik kijk heel selectief. Hè? Want je kijkt toch met een beetje... Ik ga niet echt van, uh, van sport in het algemeen of van, uh, van uh, Olympische Spelen. Ik, ik kijk eigenlijk niet de krant naar de uitslagen... Ik blijf eigenlijk nooit thuis voor een sportwedstrijd, niet. Alleen als er mensen meedoen op de Olympische Spelen die je, die je kent... dan kijk je natuurlijk wel. En dat blijft zich altijd leuk om... Maar verder nooit sportuitzendingen? Sorry? Je kijkt verder nooit sportuitzendingen? Nee, eigenlijk niet, eigenlijk niet. Ik kijk Tour de France, vijf uur zitten... en het enige wat ik wil zien is die laatste twee minuten eventjes. Dan weet ik wie die wint. En je, je hebt, niet, je hebt uh, hoeveel jaar? 25, 30 jaar in de sportwereld bewogen... Ja. en je kijkt er nauwelijks naar. Je bent er klaar mee. Nou, nee, nee, nee, dat is het niet. Maar weet je wat, het duurt me te lang. 10 seconden, van kan ik erover zien. Dan kan je nog, weet je wat, na 10 nou, seconden. Sprint, 100 meter, nee, dan 60 meter nog, nog, meter nog liever. 60 meter, nog 200 meter, nog net 4 om 1 minuut, 2 minuten, dan hou ik het nog. Maar de rest is al redelijk saai. Dat gaat al te traag eigenlijk. Ja, dat had sneller gekund. Het gaat de 500 meter, maar daar houdt het over. Ja, mee op. precies, precies. Nee, dat <laughs> klopt. Henk <laughs> Kruijel is tot twee uur te gast in Luna. U kunt straks uh, uw stresservaringen met hem delen. En ook vragen stellen uh, over stress, als u er last van heeft, misschien nog ooit gehad heeft. Meer informatie over deze aflevering, andere afleveringen van Casa Luna kunt u vinden op radio1.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden uh, voor onze nieuwsbrief. En morgenochtend is dit gesprek daar al terug te luisteren. En wat verder ook nog leuk is om even te bekijken... is de Casa Luna Facebook-site. Want daar komt straks een foto misschien van Henk op. In ieder geval van de flesjes die hier op tafel staan. Oh, um, die flesjes die komen straks eerst nog maar eens even naar de actualiteit. Het sprinten. De EK hebben we gehad in Helsinkië. De Europese kampioenschappen atletiek. Ja. Um, eerst maar een fragmentje, want het ging daar goed met zowel de vrouwen als de mannen. Laatste wissel. Van Luik. Heeft hij nog voldoende? Van Luik en Frankrijk. Patrick Van Luik gaat hier voor. En aan de binnenkant is het Duitsland. Patrick Van Luik, Europees kampioen. 38-34. Met het viertal Mariano, Martina, Codrington en Van Luik. En ja, als je dan Van Luik en Martina in de ploeg hebt... Ja, dan, uh, dan kan alles dus. Tja, tja hij was verbaasd. <laughs> en dan worden ze Europees kampioen. Veel mensen waren verbaasd, neem ik aan. Ja, ja. Het, ging, het ging met zowel de man als de vrouw. Het was geloof ik sowieso voor de Nederlandse atletiek. wereld het meest succesvolle toernooi. De, de meest ja. succesvolle uh, Europese kampioenschappen ooit. Ja. Hoe verklaar je dat nou dat die, dat die estafetteploegen het opeens zo goed doen? Die sprinters. Ja. Nou, laten we eerlijk zijn. Uh, uh, we hebben natuurlijk heel veel te danken aan Tjerni uh, Martina. Die dankzij een... Uh, een, uh, een verandering in de staatsinrichting plotseling... Uh, voor Nederland uitkomt in plaats van voor de Antillen. Ja. En op welk eiland uh, woont u? Of kom, waar komt u uh, uh, Van oorsprong van Curaçao. Kijk, als we nu toch besluiten de, de WIC, de West-Indische Compagnie... achterna te gaan en met mariniers Jamaica in te nemen... dan hebben we de beste sprinters van de hele wereld... plotseling die Nederlander geworden zijn. Dus. Ja, we hebben wel een mazzel met, met het, met het uh, gehad hebben van koloniën op dat moment. Uh, maar goed, hij is nu, nu, uh, komt nu uit van Nederland en uh, nou, hij doet het gewoon verschrikkelijk goed. En is dat de enige verklaring? Nou ja, hij is natuurlijk uh, veruit de snelste van het hele veld. Hij loopt toch bij zijn persoonlijke record is onder de 10 seconden en uh, ja, in, in 20 seconden. Dus dat is toch een behoorlijk eind sneller dan, uh, dan uh, nummer 2 op dit moment. Maar dus, bij de vrouwen geldt dat niet? Bij de vrouwen geldt het niet, nee. Maar nee. daar, daar was de Oekraïne dan weer gedisqualificeerd. Ja, de Oekraïne en de Russen en de Bulgaren en de Duitsers. zijn. Het is een beetje stuiver die wissel uh, in de estevet. De ene keer is Engeland goed en dan Duitsland en dan Oekraïne. Uh, Meestal gaat er iets mis met een wissel. Dan hoeven ze nog niet eens een stokje te laten vallen. Maar het blijft gewoon altijd een gok. Ja. Een gok. Maar het is niet dat wij opeens allemaal snellere lopers hebben. Het is, het is vooral aan die ene man te danken en aan de pech van andere landen. Ja... Uh, Snellere lopers, ja, bedankt aan Martina dan. Die andere niet? Die andere zijn andere, niet sneller dan vroeger? Nee, eigenlijk niet zozeer. Nee, niet zozeer. Het nee, nee, nee. zijn uh, gewoon gemiddelde lopers, laat ik het zo zeggen. Niet om ze tekort te doen, maar het zijn niet de uitzonderlijke lopers die Martina is. Martina is toch van een hele andere klasse eigenlijk weer. Ja. Hè? En bij de dames is het wat homogener. Die uh, lijken een beetje uh, op elkaar wat dat betreft. Maar er zit nog steeds geen Nelly aan tussen en nog steeds geen Els Die liepen destijds de 100 meter in, pak een beet. 11, 10, 11, 20. Nou, die zijn er nog steeds niet. Wat lopen ze nu? Uh, de snelste pakken beet 11, 30. En daarna wordt het al, al 50, 11, 60 op de 100 meter. Alleen, in die tijd, toen Nelly en Els samen liepen... in Estafette, was er onmin tussen die twee. En er was een enorme concurrentiestrijd. En het andere was dat de andere twee dames... natuurlijk uh, uh, toch weer een stuk langzamer waren. Dus En ja... Als er onmin is, dan loopt de estafette training ook niet goed. En lopen de wissels ook gewoon niet goed. Dus en gaven die dan het stokje aan elkaar over... of moest er altijd een andere vrouw tussen zitten? Oh, daar moest er altijd een andere tussen ja? zitten. Ja, ja. Ja, zeker, ja, zeker, Nee, dat, dat, dat heeft nog behoorlijk wat... Waar, maar dat dan kan je toch helemaal niet, gekost, kan je helemaal niet in een team zitten? Ja, weet je wat? Estafette is eigenlijk een van de weinige teamsporten in de atletiek. Kijk, de enige teamsport in de atletiek. En het zijn mensen die elkaar anders op leven en dood bestrijden. Dus in het voetbal heb je dat niet. Je speelt altijd in hetzelfde team. Maar het zijn mensen die elkaars scherpste concurrent zijn... en dan plotseling met elkaar iets moeten doen. En dat is best moeilijk, die overgang soms. Ja, en dat ging dus niet zo goed. En jij zei, ik kreeg er stress van. Nou, nee, niet J echt, Je kon er nee, nog nee, niet nee, meten, die nee, nee, tijd. Ik kon er geloof. nog wel afstand van nemen, maar... Ja, er, er, er waren prettige hobby's of er waren prettigere uh, jobs om te doen op dat moment. Want jij was de coach van Nelly Kooman en moest dan ook met Els vader communiceren. Of? Ja, nou, dat, dat, dat lukte altijd wel. Dat lukte altijd. Het was meer eigenlijk on, onderling tussen de dames die elkaar uh, eigenlijk. Uh, nou. Ja, niet zo laag. Niet te kunnen lucht of zien, dat is weer iets, iets sterk misschien. Maar ze hadden geen goede relatie. Ze hadden geen vriendelijke relatie. meer. Zeiden ze dat niks tegen elkaar? Of, uh, ja, ook wel niet meer dan nodig eigenlijk. Uh, het was eigenlijk. Uh, ah. <laughs> Hallo, hoe gaat het? Veel succes. En dat was het dan eigenlijk, maar liever niet. Nee. Ja. Nee. Nog, nog even naar deze tijd, die twee STV-ploegen van Nederland... hebben die dan nog wat te zoeken op de Olympische Spelen? Absoluut, absoluut, ja. De, de, de heren staan nu op dit moment, dacht ik, derde van de wereld. Oh, echt? Ja. Achter Jamaica en Amerika of zo? Uh, even kijken, ik denk het haast wel. Het haast wel. Misschien dat er nog een team is wat sneller heeft gelopen, maar... Uh, dat wist ik niet. Dus dat, ja, dat is echt heel goed. En met deze tijd waren ze in Peking, waren ze 50 geweest, uh, dacht ik. Oké. Okay. De, in de finale. En de dus vrouwen? dat is niet zo slecht. En de vrouwen waren zelfs, uh, ik dacht dat de vrouwen zelfs een medaille gewonnen zouden hebben in Peking, met de tijd die ze nu li liepen. Dus, dus het kan. Echt. Dus het enige wat ze moeten doen is precies hetzelfde lopen als op de Europese kampioenschappen. En dan, dan vallen we misschien nog in de prijzen. Ja. En dan dat, dat stok je goed door. En dan stok je gewoon goed door. Ja. Ja, ja, ja. Waarom is dat dan? toch zo moeilijk? Nou, stel je voor, uh, je loopt 100 meter, kei en keihard. Aan nou, de laatste 30 meter begin je wel moe te worden. Mm -hmm. Dus jij wordt moe. En dan staat iemand op jou te wachten, die ziet jou aankomen. Op een gegeven moment, dat moment moet je goed timen, draait hij zich om, rent hij als een gek, rent hij weg, zo hard als hij kan. En hij kijkt niet weer achterom. Nou, dan moet jij proberen, terwijl je moe bent, dat stokje in die hand te krijgen van iemand die elke pas sneller en sneller wordt, terwijl hij steeds vermoeider en vermoeider en vermoeider wordt. En je kunt niet even afremmen, want dan verlies je de tijd. Natuurlijk. Maar dan moet hij later vertrekken. Um, ja, maar als je later vertrekt, dan, dan, dan krijgt hij het stokje... terwijl hij nog niet uh, een hoge snelheid heeft. Dan krijg je bij een spreker een in het stokje. En dat, dat kost tijd. Hij moet dat stokje krijgen met een zo hoog mogelijke dus het snelheid. Komt, het komt heel precies. Het komt heel precies. Het komt eigenlijk op de meter nauwkeurig. En dat gaat daardoor zo vaak niet. Ja. ja. We gaan even naar 1986. Keur. In één keer goed en komen we weer ontzettend snel en goed weg. En dan wordt er verschil. En dan wordt er verschil en wat een tijd... Een tijd en een wereldturboom van ongehoorde klasse. 7-0-0. Jezus, wat een tijd, wat een ontzettende tijd van Nelly Coman. Wat een start en wat een verschil. Jongen, realiseer jij het jezelf wel, meisje uit Suriname, meisje uit Rotterdam. Theo Rijts, maar heeft het eens minder opgewonden geklonken? Ja. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt helemaal. Hij was blij. Ja, hij was zeker blij. Hij ja. was zeker blij. Ja. Ook een beetje onverwacht hè. op dat moment. Uh, tenminste, voor, voor Theo was het een beetje onverwacht. Wat was de setting? Waar was het? Het was in Madrid. Uh, en het uh, Sportpaleis in Madrid. Europese kampioenschappen. Nelly had het jaar daarvoor in 1985 uh, voor het eerst werd ze Europees kampioen en had uh, de Oost-Duitsers verslagen. Nou, de Oost-Duitsers waren natuurlijk. Uh, dominant op de sprint. Hè? Met die blauwe shirtjes wonnen ze alles wat te winnen viel. Althans bij de dames. Bij de heren eigenlijk niet, maar bij de dames met name. En iedereen dacht, van, nou ja, dat is leuk, maar... de Oost-Duitsers hadden een, een, een off-day en Nelly had een keer een goede dag. En dat was eigenlijk een... een, een ja, een vloek. Het was eigenlijk, uh, nou... Ja, het gebeurt een, een keer. Ja, het gebeurt een keer. Een schoonheidsfoutje. En um, Nelly was in de, in de weken daarvoor op een interland in Frankrijk ook al verslagen door de Oost-Duitse. Dus iedereen dacht, nou ja, zie je wel. Ze kan het niet meer. Dan moet je natuurlijk net Nelly hebben. Dus die, uh, die uh, neemt dan genadeloos wraak op die manier. Sportieve wraak, door gewoon uh, heel hard te lopen. En dat deze ook. Dat is wel, ja, toch wel heel bijzonder geweest. 7-0-0, waar zat jij? Ik zat op de, uiteraard op de tribune, ver bij er uh, vandaan. Uh, eigenlijk altijd uh, ter hoogte van de start. Want dan kon ze altijd nog even, wat ze altijd deden... is dus eventjes omhoog kijken. En dan uh, deden we een soort van gebarentaal. Welk gebaar? Wacht even, wacht even. Dit moet ik even beschrijven. Je doet je handen zo naar beneden rustig aan. Rustig, rustig aan, omhoog. rustig aan. Ja, of even twee duimen omhoog. Je kunt het. Ja, dat gaat ja goed. je kunt het. Of uh, dat is goed zo. Maar waarom of... mag je als coach niet dichterbij zitten dan? Eh... Uh, nou ja, weet je, wat? je zit op een tribune met een paar duizend andere mensen. En je kunt niet altijd dichterbij zitten. Dat is het punt. Want er zijn nee. die stoeltjes zijn allemaal bezet. En dan ga je voor maar die kan andere je niet op mensen een bankje staan. naast de baan. Daar zitten de coaches. Op. Ja, daar, zijn, daar worden ze niet blij van. Op de, oh. van. de organisatie wordt er niet blij van. Want er zijn natuurlijk meer coaches. En dan gaat iedereen daar zitten. En dan, dan rennen enthousiaste coaches springen over de omheining en rennen de baan op. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Ja, ook naar de finish om de atleten te omhelzen of wat dan ook. Dus dat, dat creëert chaos in de organisatie. Dat moeten we vooral niet hebben, natuurlijk. En dat was altijd. Oogcontact was altijd een armbeweging. Ja, eigenlijk altijd. Even een laatste blik. En uh, meer een bevestiging dan iets anders. Want natuurlijk had ze heel goed getraind. Natuurlijk wist ze hoe ze moest starten. Geen echte technische dingen meer die ik haar moest leren. Maar eventjes voor het gevoel. Even een startje maken. Is hij goed? Stoppen. Moet je nog eentje maken? Nee, nog één keer. Nog één keertje. Even met aangeven, cijfer 1. Nog één keertje. En... Oké, okay, je kent het wel met gebarentaal. Oh, dus dat was bij de voorbereiding, bij de warming-up of zo? Nou, nee, uh, voordat je, de, je gaat de baan op. Hè? Je komt vanuit de, wat de quorum, waar we moeten melden, moeten ze wachten. Dan gaan ze de baan op en dan kunnen ze meestal nog één of twee stadjes maken. Om de stadblokken recht te zetten en kijken of alles goed zit. Nou, op dat moment maak je één of twee stadjes en soms uh, kan het wel doordat een ander atletiek nummer nog loopt. Hè? De, de mm -hmm. 5000 meter moet er binnenkomen, dan kun je misschien wel drie of vier stadjes maken. Of juist niet meer. En jij gaf dat dan aan vanaf de tribune? Ja, ik bekeek hoe het, uh, hoe het ging eigenlijk. En, uh, je zou kunnen zeggen, een soort remote control. <lacht> ik bestuurde daar van afstand. En die interactie ging altijd geweldig. En, en, en toen liep ze zeven seconden. Eigenlijk liep jij het dus een beetje. <lacht> ja. Ik wou dat ik zo snel was. Maar, uh, nee, eigenlijk hoe snel nee, nee. was je eigenlijk? Sorry? Hoe snel was jij? Een atletiek coach. Moet je uh, zelf ook hard kunnen rennen. Ja, ik ben, ik dacht, even kijken. Eén, twee. Twee keer in Nederlands indoor kampioen geweest op de 400 meter. In 80, 81, dacht ik. En uh, op de 100 meter heb ik gelopen, 10, 5. ah oh, dat is niet slecht. Dat is een, ja, voor mijn lengte eigenlijk, uh, eigenlijk al helemaal. Dus jij bent niet. heel lang. Ja. ja, net zo lang als Usain Bolt nu, dus dat streelt mijn. Uh, Alleen mijn iets minder gespierd. Al nu althans. Sorry? Iets minder gespierd. Nou, um, of niet? Ja, oké, oké. Ja, nee, goed, ik begrijp je. Uh, ja, wel veel minder <laughs> was anders, had ik ook, anders had ik ook van 9,5 seconden gelopen, uiteraard. Het heeft toch veel te maken met de spieren die je hebt. Ja, ja. want je hebt lange spieren? Of? Uh, nee, alle spieren zijn even lang eigenlijk. Oh. Dus dat is een, een, een, een, een, een, vind ik altijd een vreemde uit een lange spier of korte spier. Oh, dit is mij gek schrijf... dat is mij gezegd dat ik lange spieren ja. heb en daarom niet kan sprinten. Dat, <laughs> ja. dat ik goed ben voor ja, het, het duur nee ja. ja, alle spieren zijn even lang. dan zou die knieschijven op je, op je ergens halve weer je scheenbeen hangen. en zijn ze gewoon wat dunner. Ze zijn dunner en sneller of langzamer. Ah, okay. Dus je hebt snelle en langzame spieren, geen lange of korte spieren. Wat was jouw rol voor Nelly Komen? Wat kan een coach voor zo'n uh, sprinter doen? Um, eigenlijk het talent dat iemand heeft uh, verder ontwikkelen. Dat is dat je, je, je maakt van, eigenlijk maak je van een ezel maak je geen Arabische volbloed. Maar dat is de, de kunst helemaal niet. De kunst is om van een Arabische volbloed een langzame Arabische volbloed een snelle Arabische volbloed te maken ja, want dat is natuurlijk topsport. Het het doe je dat met oefeningen of doe je dat vooral tussen de oren? Dat kun je niet meer onderscheiden. Uh, toen ik uh, bezig was, toen dacht ik, uh, het is mijn kennis van de fysiologie, de biochemie, de biomechanica, al die vakken waar je ermee te maken krijgt, achteraf terugkijkend en, en luisterend naar mijn uh, atleten, is het waarschijnlijk mijn psychologische invloed geweest op hun. Ik uh, wil ook een psycholoog, psychiater, mental coach, noem uh, dat motivator, inspirator. Uh, maar hoe heb jij dat geleerd? Hoe koe je dat dan? Eigenlijk helemaal niet. Ik heb ook nooit uh, trainer willen worden. Ik ben eigenlijk min of meer uh, gedwongen daarin gerold, uh, moet ik zeggen. Ik, ik, ik was zelf atleet, hoogspringer eerst. Um, uit onvrede met mijn trainers ben ik zelf cursussen gaan doen. En het duurt niet lang, had ik alle cursussen gedaan, al die te doen waren. Maar eigenlijk voor mijzelf, om zelf beter te ja. hoogspringen en te sprinten. En toen vroeg je een, een, een collega voor mij... Henk, ik ga weg bij een club. Zou jij mijn club willen trainen? Nee. Sorry, maar dat is niks voor mij, mensen te trainen. En toen vroeg hij een tweede keer. En toen heb ik het toch gedaan. Het was ook nog een zakcentje als uh, student. Dus toen ben ik uh, atleten gaan trainen. En uh, ja, dat ging eigenlijk ongelooflijk goed. Het ging ongelooflijk goed. Maar die, maar die begeleiding, die mental coach aspecten... dat psychische begeleiding... Die, dat heb je dus van nature gekregen? Ja, ik geen... stond met een klammer zweet. Ik was nerveuzer dan mijn atleten. Ik stond de eerste training met een klammer zweet in mijn handen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Uh, ik weet niet wat voor indruk ik gemaakt heb. Maar blijkbaar, ge... achteraf geen slechte indruk. Want ze bleven, er kwamen er steeds meer bij. Ze wouden alle bij mij trainen en ze gingen vooruit. Dus ergens moet ik iets goed gedaan hebben. Maar vraag me niet wat het nee, was. Maar dat vond ik het toch... maar alleen maar omdat ik, ik komisch was of zo. Was, wat dan? Ja, was je grappig? Ja, ik denk dat er een soort uh, kruising was tussen Mr. Bean en John Cleese in die tijd. Dus uh, in <laughs> ik heb meer be luid. bezienswaardigheid op de baan als coach. Een beetje dan. een onhandige man. <laughs> ha, ha, niet wel, iets wat, niet wat. Maar dat kan het niet alleen geweest zijn. En ik vraag toch, wat was het bij jou? Ik denk dat ik, uh, dat ik, uh, ik zei ik wel eens wat, wat cynisch overkom gewoon domweg uh, van mensen haal Ik probeer ze te begrijpen, en dat lukt me, hey, noem je mentalizing noem je dat. Ik, ik, ik probeer te denken wat zij denken, rationeel. En ik probeer te voelen wat zij voelen. En dat leer je niet uit een boekje op maar je is mij dat gegeven om, om, om de pijn, het verdriet, de angst of de, de vreugde van anderen te kunnen, te kunnen voelen, te kunnen speuren en daar ook iets aan, aan te kunnen doen. Dus dat is het eigenlijk. En aan die pijn en aan die angst moet je wat doen om mensen sneller te maken. Ja, of niet? Of niet, want pijn en angst zijn. Geweldige motivatoren natuurlijk. Je wil niet weten wat mensen uit angst doen. Uit angst springen ze plotseling over een sloot heen... waar ze anders niet overheen komen. Uit, uh, uit, uh, uit, uit pijn, en dat kan ook mentale pijn zijn... En doen mensen dingen die ze anders, waar ze anders niet van gedroomd zouden om te doen. Dus uh, aan de ene kant zijn ze ook geweldige motivatoren. We hebben altijd het idee dat sporters in balans moeten zijn... als ze, als ze goed willen presteren. Nou, daar ben ik er eigenlijk niet mee eens. Want ik, ik heb ik maar heel weinig sporters die echt in balans zijn. Een sporter is een beetje een artiest. Een artiest drukt zich uit met muziek... of met verf op een doek... of uh, op het podium... of, of uh, hoe dan ook. Of uh, in het lichaam ook met dans. Maar een sporter drukt zich uit via zijn, zijn bewegingen. En uh, via zijn lichaam en zijn bewegen. En, en zijn sport. En dus moet je ook rekening mee houden... dat je ook een soort ja, Vincent van Roch hebt rondlopen daar... Die helemaal niet zeggen, in balans zijn. Die helemaal niet in balans zijn. Dat is ja, misschien ook wel de motivatie om te gaan sporten. Om, in, om terug te komen in balans. Was Nelly Koeman in balans? Um, op dat moment... Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Het wat? is nu een stuk beter geworden. Dus heeft die balans <laughs> wel gevonden. Het gaat nu goed. Maar wat was er dan niet helemaal... Ja, aan die weet je wat, veel mensen... We dragen allemaal een masker, tenminste, de meeste van ons dragen een masker. En er zijn bepaalde dingen die, waarin je dat masker laat, laat, laat, laat vallen. En um, ja, dat, dat Nelly zag er altijd heel zeker uit, maar in feite was ze ook wel aan de andere kant ook heel onzeker. Over zichzelf, over de prestaties, over het leven wat ze, wat ze leidde op dat moment de uh, sport. Ze heeft ook niet zoveel meer met sport, uh, Nelly. Ze vinden wel leuk om mensen aan de sport te brengen, maar om te zeggen dat, dat zij. Elke dag naar sport zitten kijken of zelf trainer is geworden of de neiging voelt om na haar carrière nog weer uh, veteraan te worden of master te worden. Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, ze heeft er toch een uh, sport, toch ja, op de juiste manier, denk ik, uh, gebruikt voor zichzelf. Hebben jullie nog contact? We hebben eigenlijk heel veel contact. Ja. Maar jullie zitten nooit samen de Wimbledon-finale te bekijken of zo? Nee, dus nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. We hebben het eigenlijk weinig over sport, moet ik zeggen. We hebben het over het leven zelf. Ja. Sport is gewoon een middel om. Uh, om uh, het is geen doel op zich, denk ik haast. Uh, ik heb ook altijd gezegd, ik, ik wil geen winnaars maken op de atletiekbaan. Die medailles liggen in een schoenendoos of hangen aan de muur... die records worden gebroken. Het gaat erom dat je winnaar bent in het leven zelf. Dus ik vind een hele belangrijke pedagogische uh, uh, uh, facet van... Maar uh, wat betekent dat dan? Want, want uh, het ging wel om sporten. Ja, het maar wel om om, als middel, niet als doel op zich. Maar was jij haar trainer eigenlijk om haar een gelukkiger mens te maken? Eigenlijk wel, eigenlijk wel, ja. Nou, ik heb wel de indruk dat ik dat gedaan heb voor veel sporters. Ja, ja, want je hebt uh, uh, Troy Douglas bijvoorbeeld ook getraind. Hè? Dat is nu ja. de, de, de bondscoach van die twee -t ploegen ja. waar we over begonnen. Ja. Uh, je hebt uh, Marlene Otti getraind. Ja. Maar ook Edgar Davids bijvoorbeeld, ja. voetbal. Uh, Mary Pierce, die, die Franse, Engelse of Amerikaanse, wat was het uh, kan, frans Canadees Frans uh, uh, tennisser. Ja. En die heb je allemaal gelukkiger gemaakt. Ja. Echt? Ja. Ja. Dat is toch mooi. Nou, je je, ik, ik heb de nummers, je kunt het bellen of dat zo is. Maar ja, nou, kom ik maar. heb je al een bijdrage geleverd. <laughs> Doe eerst Mary Pierce maar dan. Uh, Mary de, heb ik geen contact mee, maar nu in Otti heb ik nog contact. Met Troy natuurlijk uh, uh, relatief veel contact. Met uh, uh, Edgar oh. af en toe nog. Met, uh, met uh, Nelly nog veel contact. Eigenlijk met ook de sporters die ik in 1987 voor het laatst getraind heb. In 1991 voor het laatst getraind. Uh, in het Midden-Oosten in, Midden in Almaan. Met al die sporters heb ik eigenlijk allemaal nog contact. Maar ze zijn gelukkiger, dat weet je zeker. Ja. Dan, dan... Ja. ja, je probeert je het best ho Hoe weet je dat dan? Weet je dat? Omdat ze eigenlijk... Um, eigenlijk uh, die, ja, die, die onrust van het sporten is een beetje weg. Ze zijn uh, vaak... Nee, er, maar een... door jou bedoel ik. Ja? Jij hebt ze gelukkiger kunnen maken. Ja, ik weet zeker dat een aantal mensen... Uh, uh, een uh, sport gebruikt als een middel om ze te stabiliseren. Om zelfvertrouwen te kweken. Om zekerheid kwijt te raken. Om angsten te bezweren. Om, om ja, verdriet uh, uh, te niet te doen. En daar heb jij ze goed bij kunnen helpen? Ja, niet, niet direct, maar ook dankzij het sporten uiteraard. En Tot... dat... Sorry? Troy Douglas uh, raakte binnen een maand... Uh, liep zijn vrouw weg en overleed zijn vader. Nou, dus... Hij wil echt stoppen met uh, sporten, zei Troy... Weet je wat, draag deze... Ga toch naar het Nederlands kampioenschap toe... Draag het op aan je, aan je vader, als, als eerbetoon aan hem. Hij zegt, ik heb niks meer in mijn leven. Dus, ja, weet je wat, je hebt nog één ding, je hebt mij nog... Kom gewoon morgen om 11 uur naar de baan. Dan gaan we gewoon weer trainen alsof er niks aan de hand is. Nou, dat jaar werd hij Nederlands. Uh, die, uh, die maand werd hij gewoon Nederlands kampioen in uh, 10.18. Uh, een geweldige tijd. Dus uh, ja. En heb <laughs> kon... je weer betrapt op, do op doping? Dat was <laughs> helemaal een mooie bak. <laughs> Veranderde hormoonspiegels, ja. Had Dan hij dat ook van... gebruikt? Sorry? Had hij dat ook gebruikt? Nee, absoluut niet. Troy nooit. Nooit. Dat, was een... dat is. Zou Troy ook helemaal niet geweest zijn uh, om, om, om iets te gebruiken... om hard te lopen, had hij helemaal niet nodig ook. Gewoon zijn enige drijf en enige motivatie was de emotie die hem voordreven uit, uit bijna een, een pure, ja, pure waanzin eigenlijk, pure, uh, uh, pure ellende. Met tranen in zijn ogen zat hij in de stadblokken, notabene. En dan, en dan gebeurt er iets met je hormoonspiegel... waardoor het lijkt dat je doping gebruikt hebt. Nou ja, dat, dat is nooit helemaal, helemaal duidelijk geworden wat daar gebeurd is namelijk. Ja. Dat, uh, dat, dat, je kunt het achteraf ook nooit meer reconstrueren... omdat je het niet meer kunt bewijzen, dat is het punt. Dus als jij een pilletje slikt, en dat gebeurt vaak relatief, wat vervuild is met allerlei rommel. En uh, dan word je getest en dan een, een maand of zes weken later hoor je de uitslag, dan is dat, dat, dat, dat potje met pillen, heb je al in de vuilnismak gegooid, dat is gewoon leeg, dan gooi je weg. En dan kun je nooit meer uh, controleren of, of daar iets in gezeten heeft, wat er niet in thuis hoort. Op dat moment was er veel sprake van vervuilde voedingssupplementen ja. bijvoorbeeld. Want het was een stof die uh, heel gemakkelijk te vinden is. Dus dan was het niet er viel niks te verstoppen. Het was een stof die je dan zou gebruiken om grote spieren te krijgen. Alleen, dat wil je misschien in de winter. Maar zomers wil je gewoon hardlopen. lopen. Die grote spieren zitten in de weg. Je wil met name snelle spieren hebben. En uh, je weet dat je elke wedstrijd gecontroleerd wordt. Dus denken, nou, ik neem wat in de hoop dat ik een Nederlands kampioen... Ja, maar dat weet iedereen. En toch gebeurt het. Ja, ja nee, nou, dat was natuurlijk ook, hij heeft ook twee jaar lang uh, stilgezeten. Maar hij heeft het niet gedaan? Nee, dus steek ik mijn hand voor in, in het vuur. Even nog naar dat masker van, die, van nou, Nelly Coman, waar je het net over had... Zo'n masker, ook, ook letterlijk of figuurlijk, maar dat, zou, dat valt misschien wel van je af als je zo aan het hardlopen bent, als je aan het sporten bent, of niet? Ja, dat is het leuke van extreme druk. Of extreme en dan, dan zie je de ware mensen in, in, in situaties van conflict, in oorlogen. In, in... Sport is natuurlijk een conflictmodel. Er is maar één prijs en dan gaan maar één met de gouden medaille naar huis. Wat u noemt een zero-sum model. Zero-sum. Dus het uh, is maar plus-min en één-min. Eén wint en één verliest. Ja. Als we met z'n twee gaan frisbee of gaan vissen. Uh, gewoon leuk. Of we gaan uh, met elkaar met gaan, uh, gaan minder spelen, zonder net en zonder. Uh, dan kunnen we uren doen en dan hebben uh, we allebei gewonnen. We hebben gewoon ja. een leuke, leuke tijd gehad. Alleen, topsport is niet zo kort. Topsport is een conflictmodel. Topsport komt nu ook tevoren uit conflict. Komt vooruit de voorbereiding op de jacht. Dat betekent dat dier verliest of jij verliest. Of komt vooruit de voorbereiding op de oorlog. Boogschieten, boksen, paardrijden, speerwerpen. Als voorbereiding op de oorlog. En het masker valt van je af. Je bent jezelf. Ja. En je speelt geen theater meer. Ja, je speelt geen theater meer. En... Uh, um, Emil Raterband uh, heeft... Uh, sorry, Ted Troost heeft uh, boek geschreven. Dat is wel ja. even iemand anders. Zeg. Nou ja. <lacht> Ted uh, Troost heeft een boek geschreven met de titel... Het lichaam ligt nooit. En, en, en uh, dat was misschien wat enige waarde van het hele boek. Maar de titel was niet meer <lacht> goed. Het lichaam ligt in ieder geval, uh, geval nooit. Huh. Dat, klopt. dat klopt. Je kunt altijd zien als iemand gespannen is. Hoe zie je dat iemand gespannen is? Je kunt misschien... Ruiken, <laughs> Angst weet wat hem uitbreekt. Maar eigenlijk zie je dat aan zijn bewegingen. Aan zijn spieren dat hij gespannen is. Dus hoe iemand loopt. Ja, iemand zo. Ja. Een beetje, je kent wel Forty Towers. John Cleese en Forty Towers. Als hij boos is. Dan zie je dat gewoon aan zijn bewegingen. Dat hij boos is. Ja. Dus een bewegingen is, is voor een groot gedeelte emotie. Was het leuk om coach te zijn? Uh, er zijn twee kanten aan het coach zijn. Dus de, de, de, de eerste kant is het omgaan met de atleten. En met de sporters. En met je collega's. Geweldig. de andere kant is het omgaan met de media, de bonden, de organisaties... de sportambtenaren, de bestuurders. Dramatisch. Dramatisch. Daarom was het op een gegeven moment ook genoeg voor jou? Daarom was het ook genoeg, ja. ja ik had genoeg van, uh, als je mee wil naar de Olympische Spelen... moest ik dan een, een pak formulieren invullen van 80 tacht, uh, pagina's... met contracten en convenanten, dat ik dit niet zou doen... en dat ik de pers netjes te woord zou staan... en dat ik de pers respectvol zou behandelen... Dat is belangrijk. Maar ik weet niet of een journalist hetzelfde papier tekent dat hij de sporters en de trainers netjes zal behandelen. Nee, denk het niet. Denk het niet. Dus. Henk ja. Krijhoff is het de gast in Kaasaluna, Blijf tot twee uur zitten. Dat komt goed uit. Want wij komen nu in dit deel van de uitzending niet aan die stress toe, volgens mij. Dus ik heb nu net bedacht dat we even de muziek laten zitten voor wat het is. Er is gewoon te veel te bespreken en dat we als na-ene even over die stress gaan praten... en dat we dan zeg maar om kwart over één de luisteraars er ook bij betrekken. Vind je oh, dat okay. goed? Ja, ja goed. Want, ja. want jij hebt ja. die stresstest bij mij gedaan, hè? Ja. Want aan mijn lijf is niks te zien, mijn spieren zijn volkomen ontspannen... maar kijk ja. of de computer nou ook uh, zegt dat het met mijn stress wel meevalt. Nee, ik ben echt benieuwd. <lacht> maar goed, dat wordt dus uh, iets over een. Um, ja, want die geuren, die hebben we ook nog. Ja. Sinds wanneer ben jij met geuren bezig? Althans, met het destilleren van geuren. Laat ik daarmee beginnen. Oh, nog maar kort. Eind, eind mei eh, zelf distilleren. Dat is altijd al een droom van me geweest. En of... het is nog maar drie maanden of zo? Ja, ja einde, eind mei ben ik naar uh, Klagenvoort geweest voor een cursus. In, in Oostenrijk aan van, het, van, van van ja, de Wurterzee. Wurterzee, ja zeker, je kent het. Oh. <laughs> Mooi gebied. En daar hadden ze toevallig een cursus. Uh, Destilleren van etherische olie. En daar ben ik met een uh, aantal kennissen ben ik daarheen geweest. En daar heb ik de kunst van het distilleren. Uh, maar uh, de geur hebben mij eigenlijk altijd al geboeid. Ik weet nog dat ik als uh, vier of vijfjarige naar uh, Keukenhof ging met mijn ouders... En, een foto van me gemaakt, waar ik eindeloos aan, aan bloemen ze te ruiken. Elke ja? bloem moest even geroken worden die er stond. En het zijn er heel veel. Nou hebben wij, ik was gisteren bij jou, om die ja. test te doen, maar ook om even aan, uh, aan al die oliën te ruiken. Ja. En uh, toen zei je zou ze meenemen. En wat je nu hebt meegenomen, dat zijn allemaal geurtjes, maar niet je eigen oliën. Wat zegt dat nou over jou? Um, het zegt iets dat ik uh, dat ik uh, uh, kwaliteitsbewust ben. <laughs> Mijn eigen oliën zijn gewoon eigenlijk als uh, ja, wat moet je zeggen? Ruwe noten, uh, muzieknoten. Gewoon een noot. Dat is niks. Ja, maar het, maar het gaat toch om wat jij zelf maakt? Ja, dat komt nog. Dat komt nog. Dat komt nog. Maar dus als je... het goed genoeg is, dan laat je het ruiken aan anderen. Ja. Dus ik heb massal gehad dat ik het gisteren mocht ruiken. Ja, maar wat je vond je wel vond je niet zo heel erg lekker volgens mij. Wel me. waar. Ja? Echt ik waar? Vraag? Nou ja, niet alles, want niet elke geur ja. ging. Maar dat lag niet aan jou. Nee, oké, nee, oké. Okay, is... okay, okay, ja. Ik bedoel, als jij een flesje poepgeur hebt, dan heb je het heel knap gemaakt misschien, maar dat vind ik nog niet lekker. Ja, nee, oké, oké, oké. Maar ik vond het heel bijzonder. Maar goed, je hebt wel geuren bij, hè? Ja, ik heb een paar meegenomen. Je wil wat zeggen, sorry. Hele bijzondere. Ja, citroen is maar citroen. Dat is heel duidelijk herkenbaar. Het moet eigenlijk een beetje een compositie zijn. Ja, maar dat komt later, toch? Ja, dat komt later. Maar ik heb nog heel lang te gaan, Ik heb nog heel lang te gaan. Je moet zeker iets van honderd uh, verschillende olieën hebben. En ik heb er nog maar vijf. <laughs> waarom moet jij honderd verschillende olieën hebben? Omdat je dan een goede compositie kunt maken, namelijk. En dat dus is het... het doel uiteindelijk. Ja. Jij, jij gaat je eigen parfum maken. Ja, ja. En dat breng je dan op de markt? Nou, nee, nee. nee, nee. Het is en... Gewoon voor de lol, één flesje voor de lol. Of twee flesjes. En uh, voor kennis en vrienden doe ik dat dan. En dat is, er zit er geen commerciële bedoeling aan. Het is gewoon de kick van het iets uh, zelf maken. Want je hebt wel eens iets zelf gemaakt. Hier staat een, hier staat een flesje... Ah, mag ik even spuiten? Ja, ja, mijn... ja, zeker. Nu ruikt de hele stuur naar. Komt niks uit. Ja, zeker. Oh ja. ja oh. Is dat te veel? Ja, maar bent... ja. Dit is door jou gecomponeerde ja, ja. parfum. Ja, die heb ik zelf gecomponeerd. Er zit van 15, 16 verschillende geuren in. Waarom moet jij er dan 100 hebben? Nou, anders je een keuze moet maken namelijk. Ze passen niet allemaal bij elkaar. Ze oh, werken oké. elkaar tegen of versterken elkaar. Of passen überhaupt niet bij elkaar. dus net als uh, wijn en voedsel. Dat past ook niet altijd bij elkaar natuurlijk. Dit ruikt best lekker. Ja, ja ik ben er niet heel ja, over. Dus, wat, wat ruiken we nou? Wat je ruikt. Ja, weet je wat? De compositie is verloren gegaan. Je weet okay. niet meer wat erin zit? Nee, ik weet niet meer wat erin zit. Dat wil zeggen, ik weet wel wat erin zit. Als ik het ruik, ik kan het zo weer namaken. Ik begin gewoon weer. Van, van, als ik de geuren heb, dan kan ik het gewoon weer helemaal nabouwen. Maar je moet ze dan wel maar je moet voor je zien ik heb ze niet opgeschreven. Maar weet je wat, wat, wat ruiken? Hè? Weet je, kan, je, kan je benoemen? Want dat is, ja. Nee, vind ik moeilijk. vind ik moeilijk om dat te, te doen. Dan moet je veel meer ervaring hebben. Dan moet je al een neus zijn. Hè? Dan kun je dat als je, als je parfumeur bent. Dan kun je iets van uh, duizenden verschillende geuren uh, ruiken. Ik heb iemand ontmoet ooit. die uh, Dat is misschien een beetje meer jouw richting op. Die, dat was een neus. En hij had een absoluut geheugen. Dus voor geuren. Absoluut niet mijn richting op. Nou, nou, nou, nee, nee, nee. Maar hij herkende... Vijf, had gedronken. Vijfduizend verschillende champagnes. Kijk, dat begint op een En als je nu vijftig champagnes geblinddoek neerzet. weet je precies welke champagne het is en welk jaren waar het vandaan komt. Nou. Heb je zei... hem dat zien doen? Want ik heb. Nee. wandhouden, dat soort dingen altijd. Nee, dat heb ik hem zien doen. Echt waar? Dat heb ik zien doen, ja. Hij is een, een, een, een, een zweet. O, oh, die kunnen dat natuurlijk. Ja, nou. Ja. <laughs> <laughs> nee. Ik weet het omdat ik geval wel in Zweden was. Het leek me een beetje ongebruikelijk, maar. Uh... Voor zijn vakantiewerk ging hij naar Frankrijk toen. Daar heeft hij champagne leren drinken. En toen uh, bleek dat hij ze allemaal herkende ook. Dus hij is ook ja. voor televisie geweest met een show. En hij kende 45 van de 50. Herkende die zo. Vijf niet, want die had hij nog nooit gedronken. Ja, dus dan, dan, dan wordt het lastig. Ja. Dus, uh, <laughs> Wat heb je nou nog meer bij je? Eens dus even kijken. Nou, ik heb een aantal jaren in het uh, Midden-Oosten gewoond. En dat is een paradijs van mensen die van parfum en van geuren houden. Ook om, ook om mensen te trainen. Of, of, het uh. is een beetje warm daar. Op dit moment is het 45 graden. Nee, maar daar, daar was jij. Oh, daar, daar was ik. Ja, ja, ja. ja. Ja dat, dat me, ja dat was ik ik was een uh, uh, technisch directeur van de Omaanse Atletiekbond en die had niet veel atleten maar wel iemand die zesde was op de Olympische Spelen op de 400 meter Mohamed. Uh, Mohammed Mohammed ja Mohammed, Mohammed. Al Malki ja Daar heb ik ook nog steeds contact mee trouwens ja. ook gelukkiger geworden ja zeker, zeker. <laughs> ja, ja, want uh, dan bellen ze gewoon uh, ergens uh, om acht uur s avonds krijgt hij hey Henk how are you doing this is Mohammed how is everything nou, ja, dat doen ze niet als je blijkbaar niets voor je betekent. Nee. Waarom zou je coach bellen De meeste mensen hebben... Zeker al die jaren. We dat in al van. die jaren. 1992 was het laatste dat ik hem gecoacht heb. het is twintig jaar geleden. twintig jaar geleden. En nog steeds contact. Niet wekelijks, gelukkig maar. maar, <laughs> maar in ieder geval, uh, Kom je niet meer aan het ogenbestilleren uh, toe als ze allemaal bellen? <laughs> dan belt hij nog eventjes. Ja. Nou, als je gaat kijken naar het Midden-Oosten... dan komen daar in ieder geval twee bekende geuren vandaan. Denk aan de drie wijzen uit het oosten. Mirren. mirre en, en, en, en Wier ook, hè, Frankincense. Mm -hmm. En... Uh, ja Heel hoop geuren uit uh, dat gebied uh, zijn natuurlijk gebaseerd op, uh, op het uh, nationale exportproduct daar. Dit is uh, de, de wierook of de, of de frankincense. Hè. Dat is uh, hars van een boom, gewoon een heel onmogelijk boompje, wat midden in een woestijn staat, kan goed tegen warmte, heeft geen bladeren, praktisch geen bladeren, en dat ruikt dan naar uh, en dan snij je in, of de, daar zit hars in, en dat is dan de frankincense. En dit is? Frankincense, wierook. Bozella, ik, ik heb een spul op. Ja. <laughs> die parfum. Die... Ik doe mijn arm achter mijn rug. En zet ik dat vestje op tafel. Ja, je, hebt gevoel, je hebt een gevoelige neus. Een soort hars van een boom. En meer is hetzelfde, ja, ja, maar dan van een andere ja. boom. Die, die parfum van jou die zit uh, inderdaad overal. <laughs> nu, ik moet, ik het is ik sterk. Ik ben in schrikt wakker vannacht als ik naast hem kom. Je <laughs> ruikt wel lekker zo op deze manier, denk ik. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, we hebben hier een hele mooie compositie zelf, vind ik. Het uh, heet uh, Nassim, als De wind uit het zuiden. Omaan is uh, natuurlijk uh, allemaal woestijn. Ja, dat maar, is jouw favoriete geur? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. De allerlekkerste geur ooit? Ja. ja. En zo moet het in het paradijs uh, geroken hebben, geen enkele twijfel. Oh, wacht, ik moet even... Als je denkt aan paradijselijke geuren, is dit het. De wind uit het zuiden. Dat zijn de moussonnen. Het is wel zoetig, hè? het is heel lekker, maar ja. een beetje zoet. Hou je mouson... van zoet? Mm, normaal gesproken niet, maar dit kan wel. Het is ook een beetje zuurig en een beetje fris zit erin wel. Het bestaat niet. Het is, wij... niet weeg, het is niet weeg. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, dat die zuur ook belangrijk zijn. Dat heb je met wijn ook. Hè. Als je een, een dessertwijn neemt waar geen zuur in zit... dan is het heel saai ja. en dan ben je heel snel zat. Z zat, moet ik zeggen. Ja. En, en, <laughs> en, en bijvoorbeeld wijn uit Jurançon uit Zuid-Frankrijk tegen ja. de Pyreneeën, die hebben dat allebei heel sterk. Oh ja. Ja. ja. En dan weer, dan heb je het over, over gedeelte voor smaak... maar gedeelte ook over geur, hè, want smaak is geur. Dit is de wind uit het zuiden. Maar deze, en, en op, een moment dacht je, op een bepaald moment dacht je, ik ga het zelf ook maken. Ja, dat is altijd een kleine, al, van, vanaf heel jong al, ik denk dat ik een jaar of elf was, was dat een droom van me om zelf de essentie van dingen te pakken. Want dit is het, hè? het is eigenlijk essentiële olie, noem het, of, of uh, essence. Maar daar zeg je iets heel, heel moois. Dat gaat niet om geur alleen dus. Nee, het is ook, het is, ik wil geen door de filosofie. Want wat is nu kaneel? Kaneel is een, een, een raar stom stokje. Een bruin stokje met een beetje poeder erop. Maar het is eigenlijk de geur van kaneel en de smaak van kaneel die je doet, met name de geur. Dus dan haal je de geur eruit en dan hou je gewoon een stom stokje over wat nergens meer naar ruikt. En dan je een geur heb je eruit gehaald. De essentie van dingen is vaak de geur. De, van de... Dus als je de olie eruit haalt, ruikt dat ding zelf niet meer? Nee, de olie is eruit getrokken. De olie is eruit gedestilleerd allemaal. Die is allemaal met de stoom is meegekomen. Maar als je zegt, ik ben altijd ge geïnteresseerd geweest in de essentie, dan heb je het toch niet over geur alleen? Nee. nee, dan heb ik het over een hele hoop dingen. Dan heb je het over het leven. Het is levensfilosofie om, om, om terug te gaan naar de kern de kern van de dingen te raken en niet alle romslomp eromheen... wat natuurlijk uh, een beetje de gezel van deze tijd is... dat de randzaak en de franje belangrijker is dan, uh, dan de kern. We weten eigenlijk niet meer waar het over gaat in veel gevallen... waar het leven over gaat, waar sport over gaat. Maar hoe doe je dat dan, de kernpakken van alles? Uh, ja, door eigenlijk uh, redelijk bruto de romslomp heen te snijden... die eromheen is. Je kan me wel eens wat scherp uitdrukken. Af en toe. en uh, het gaat er eigenlijk om, door, om, om tot de kern door te dringen. Moet je, zo, je eventjes... Ja, moet je, om iets te kunnen proeven moet je de, de schilder afhalen. En dan alle, alle romslom eraf al langs aan door marketing en door propaganda. Maar noem en eens door... een voorbeeld, een concreet voorbeeld. <coughs> nou, sport. We weten niet meer waar sport over gaat. Sport gaat noem er... eens een voorbeeld buiten de sport. Kan dat ook? Ja, we weten eigenlijk niet meer waar, uh, waar eten over gaat, om eens wat te noemen. Als je nu aan kinderen vraagt, vandaag waar komt nou dat stuk vlees vandaan? Dan hebben ze eigenlijk geen idee meer dat, dat, van, dat daar een dier voor geslacht is. M mijn dochter vraagt het elke keer bij het eten. Wat voor dier is dit? Ja. En zegt dat ah, zielig. Ja. <laughs> Want ik vroeg vandaag nog, zijn er dan be beesten die je minder zielig vindt? Maar dat was niet zo. <laughs> dat is wel grappig, ze vraagt het altijd. <laughs> ja. of bijvoorbeeld, waar komt nou melk vandaan? Ja, dat komt natuurlijk uit een pak. Dat is duidelijk of uit een fles. Ja, maar... Waar komt het dan vandaan? Dan maar dat er... is een beetje een. Dat is, wel, dat is natuurlijk een voorbeeld, maar, maar gaat het ook al. Als je het in contact met mensen hebt, dat je altijd de essentie zoekt en dat je altijd de, de schilder afhaalt? Ja, dat doe ik automatisch. Dat het nooit, nooit zomaar gezellig nergens over gaat? Nee, mensen. Ja, toch wel, toch, wel, toch wel. Dat moet ook kunnen. Er dat, dat, dat moet natuurlijk wel een aankleding zijn. Of laat ik zeggen, ik ben geen, uh, geen scherpe analyticus. Uh, ik kan ook nog uh, ja, genieten van menselijk contact. In... Ik ben niet bezig, ik ben niet bezig met mensen te analyseren. Dat komt uit een soort als een tweede natuur. Uh, als ik iemand zie lopen, dan denk ik: Oh jeetje. En soms rijden we met de auto en dan zie je mensen hardlopen. En denk je, dan heb ik eigenlijk een ruimte naar beneden. Dan dus, gaan hey, til die armen eens wat op. Of til de knieën eens wat op. Of zo. Uh, <lacht> <lacht> ja, dat doe ik niet. je ik heb altijd de ja, een om uit te stappen. Ik doe, doe, doe het niet. Nee, waarom niet? Uh, ja, ik denk, uh, ik denk, uh, ja. Dat is een stap die uh, te, je te, te verlegen bent om te doen. Maar jij zei net ook: Ik kom wel eens scherp uit, uit de hoek. Ja. Met mijn regisseur Michiel die zei meteen, het lijkt me zo'n aardige man. Dat, dat dacht ik ook eerlijk gezegd. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen bij jou. Ja, ik denk dat ik ook uh, heel aardig ben. Maar weet je wat, als het op mijn vakgebied gaat, dan hoor ik veel onzin. Als het gaat over, over, over de Olympische Spelen bijvoorbeeld, hoor ik, hoor ik allemaal propaganda. Als ik, het gaat over sport, of in dit geval met Trojan, over overbol, doping... hoor ik zulke, zulke eenzijdige ellende dat ik me geroepen voel om daar tegenin te gaan. Een soort donkere shot met... Uh, Zondag Santio Panza dan. <laughs> met uh, met uh, Rocinante onder zijn, uh, onder zijn, uh, onder zijn uh, achterwerk. En vechten tegen windmolens ja, een beetje. Dat is een Altijd weer naar om, te, om er tegenin te gaan. En ja, weet je wat? Doe er niet zo stom. Dat, dat, dat, dat klopt niet. Dat deugt van geen kant. Ja. Klaar. Dan kan ik me een beetje aan erg raken. En uit. bij Don Quixote. Die had natuurlijk last van waanbeelden. Ja. En bij jou gaat het volgens mij juist heel erg om echtheid. Ja, dat is het verschil, denk ik wel. Dat is het verschil. Nou, op de duur weet je niet meer of het. Waarbeelden waren of niet. Want laten we eerlijk zijn, sport is natuurlijk ook een beetje de waan, we zeggen de baan van alle dag. Maar is echtheid bij mensen een belangrijk criterium voor jou? Ja. ja ik ja. geloof in, in, in, in, uh, in originele dingen, authentieke dingen. Ik geloof in mensen die bijvoorbeeld een product maken, of dat nou parfum is of wijn, en die daar verdomde trots op zijn, die, die blij zijn als je komt en die dan daarover vertellen en die er echt trots op hebben. En veel mensen hebben niet meer de trots, want producten maken of diensten leveren. <laughs> waar is hij trots gebleven? Het is, is iets gewoon om geld te verdienen. Die homo economicus staat me heel erg tegen namelijk. Die overal een prijskaartje aan hangt... aan, aan gezondheid, aan onderwijs, aan, aan sport. Overal moet een prijskaartje aan hangen. En daar, daar, heb ik, daar heb ik daar gewoon moeite mee. Om overal een prijskaartje aan te hangen. En toen jij in Oman werkte... Ja? het lijkt me dat je daar heel veel verdient. Niet? Nee. Nee? nee, want het is atletiek nog altijd. Dat is het punt. Als je als voetbaltrainer daar naartoe gaat, dan gaat het beter. Dan gaat het heel hoog. Dan, dan, dan, dan is het <laughs> ja, dan veel beter zelf. Ja, en dan hoef je nog niet eens te presteren ook nog. Dus dat is het mooie. Henk, dit, uh, u, uh, nou, deze drie kwartier die zitten er alweer op. Uh, zonder plaatje. We hebben het <laughs> snel volgepraat. gepraat. Okay. Uh, om twee minuten over één gaan wij door. Dan gaan we het eerst even over stress hebben. Dan gaan we even naar kijken naar die stresstest ja? van mij die jij uh, Dan kun je de computer er ook even bij ja. Die je gisteren hebt afgenomen. En dan. Uh, ja, dan zeg maar na een kwartier gaan we de luisteraars ook uitnodigen om mee te praten. En uh, dan gaat het om ja, dat, dat die mensen vertellen of, of ze regelmatig last hebben van ernstige stress. Okay. Uh, en, en hoe ze daarmee omgaan. Maar mensen kunnen ook vragen aan jou stellen over stress. Ja. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Casaluna.ncv.nl voor de mensen die willen mailen. Casaluna.ncv.nl voor de mailers dus. En hashtag Casaluna als u liever twittert. Wij gaan nu uh, plaats maken voor hoorspel het bureau. Daarna komt ook nog het nieuws. Uh, Henk ruimt ondertussen zijn parfumflesjes weer op om de geur hier maar een klein beetje te neutraliseren. Nu dus het bureau. En om twee minuten overeen zijn wij bij u terug, Zo. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou, Boek 3, aflevering 30, 1973. Het moet mij van het hart dat ik uw brief dagenlang tot in mijn merk gevoeld heb. Ja? Maar gaat gelijk. Ik kan daar zelfs wat over zeggen. Onze vriend koning heeft mij in een brief aan het verstand gebracht... dat ik in mijn ijver voor de goede zaak de grenzen van mijn bevoegdheden... niet altijd in acht heb genomen. Ik kan daar verandering in brengen en gij zult mij daarin steunen. En hoe had gij u dat voorgesteld? Door de bevoegdheden duidelijk af te bakenen naar nationaliteit en de kopij van ieder nummer vooraf aan alle redacteuren bekend te maken. Hij hebt hem met uw brief in het hart getroffen. Dat lijkt mij een zeer goed principe. Ja? Omdat hij niet gewend is zo te worden toegesproken. Dan behandelen wij nu het voorstel van onze vriend Wiegel. Ik neem aan dat iedereen er intussen kennis van heeft genomen. En onze vriend Wiegel de vraag of hij nog behoefte heeft aan een toelichting. Dank u, voorzitter. Dan verneem ik graag uw reactie. Ik voor mij vind het een zeer goed voorstel. En dat ernstige overweging verdient. De voorzitter. Ik geef het woord aan onze vriend Koning. Ik, ik vind het ook een goed voorstel. Uh, ik vind het alleen uh, te vroeg om er nu al over te beslissen. Omdat we zonder een voorbeeld de consequenties niet kunnen overzien. Mijn voorstel is daarom om aan de Wiegel en de broekeren te vragen... om voor het eerste nummer van de volgende jaargang... een proeven van een dergelijke rubriek in te leveren... en hen uit te nodigen om die in de redactievergadering, die nu dan aan dat nummer vooraf zal gaan, te komen bespreken. Wat denken onze vrienden Wiegel en de broekeren over dit voorstel? Ik geloof niet dat zoiets op onze weg ligt. De enige plaats waar men een volledig overzicht heeft... van wat er op ons vakgebied verschijnt is het bureau van de heer Koning. Je bent natuurlijk welkom. Dat waardeer ik. Maar ik vrees dat ik daarvoor geen toestemming krijg van mijn werkgever. Is dit nu niet een mooi werkje voor Muller of asjes? Ik heb nou niet de indruk dat die zo verschrikkelijk veel om handen hebben. Meer dan je denkt. Nou, daar is dan niet veel van te merken. Meneer de voorzitter. Ik vind de suggestie van Buitenrust Hetema uitstekend. En ik sluit me daar graag bij aan... Er is maar één plaats waar zo'n overzicht gemaakt kan worden... en dat is het bureau. Meneer Koning? Ik zal het bespreken. Dan horen wij het nog. Dan komen we nu op het laatste punt van de agenda... en dat is het voorstel van de Vlaamse redacteuren... om het aantal boekbesprekingen drastisch te beperken... en uw lengte terug te brengen tot, laten we zeggen, een halve bladzijde. We kunnen ze dan samenbrengen in het laatste nummer van elke jaargang... en de zo gewonnen ruimte benutten voor artikelen. Toen wij dit voorstel overwogen, kenden wij het voorstel van onze vriend Wiegel nog niet. Nu dat er ligt, en wij dus binnenkort over een volledige literatuurinformatie gaan beschikken... heeft het nog aan actualiteit gewonnen. Moet ik daaruit opmaken dat er voor een artikel als dat van Koning... over het boek van Kipperman en van der Meulen in uw nieuwe opzet geen plaats meer is? Mits aanzienlijk korter. Het is nu tien bladzijden, als ik mij niet vergis. Dat wordt dan een halve bladzijde? Dat kan natuurlijk niet. Het kan iets langer, maar dan scherper. Zoals het nu is, is het te mild. Maar mij valt hij scherp aan. Want ik heb ook in die bundel geschreven. Tegen nu is hij te scherp. Dat ben ik ditmaal voor één keer toch niet met u eens. Ik heb het artikel van onze collega Koning met zeer veel instemming gelezen. Naar mijn mening is het zeker niet te mild, nog te scherp. Dat is dan uw mening. Daar hebt u recht op. Het gaat dan niet om mijn artikel. Het gaat erom of we de recensies kunnen bekorten en beperken tot één nummer. Ik vind van niet. Mm -hmm. In de recensies nemen de redacteuren stelling. Dat kan je niet beperken tot één keer per jaar. En als een recensie te lang is, moet de redactie ingrijpen. Het heeft geen zin om daar dogmatische regels voor op te stellen. Iedere recensie stelt zijn eigen eisen. Uw standpunt is duidelijk. Zijn er ook anderen die hierover het woord willen? Ik sta niet afwijzend tegenover uw voorstel... maar ik zou het nog eens willen overwegen. Ik onthoud mij dus dit keer van een oordeel. Dan breng ik het in stemming. Wie van u steunt het voorstel van de Vlaamse redactie... om voortaan de recensies te beperken tot het vierde nummer... en uw lengte te bekorten tot een halve bladzijde? Ik ga voor één keer naast u staan. Dan is het voorstel verworpen. Gij ziet, ik ben een democraat. Nou. We zijn weer vrienden. Wij zijn nooit vijanden geweest. En dat worden wij ook niet. Als u dat zegt... Dat zeg ik. Jij was niet in je beste doen vandaag, had ik de indruk. Ik ergerde me aan dat voorstel van Wiegel. Dat vond ik nou juist een heel goed voorstel. Ik vind dat je zo'n voorstel niet kunt doen als een ander voor het werk opdraait. Oh, nou, dat zou me nou geloof ik niets kunnen schelen. Daar heb je toch mensen voor? Dat laat je doen? Vroeger had ik je voor de Vlatter daarvoor. Maar je had raar gekeken als een ander daar beslag op had gelegd. Dat weet ik nou nog zo net niet. Ja, ze moeten natuurlijk niet mijn eigen plannen doorkruisen. Maar dat liet dus ook wel uit hun hoofd. Wat bezielde jou nou om Pieters zo toe te spreken? Ach, daar zijn die Belgen gevoelig voor. En als je zo'n man daar nu een plezier mee doet... Je hebt hem ontroerd. Ja, dat kan ik wel. Ik had tenminste de grootste moeite om me goed te houden. Ik bedoel maar. Je kunt niet in Antwerpen zijn geweest... zonder mosselen te hebben gegeten met een pint geuzenbier. Ja, ik heb alleen al gegeten. En nu nog... Hoe staat het met je proefschrift? Ik gaat nu echt wel tijd. Ik ben daar nog niet aan toe. Eh, want ik kom hier nog aan toe, want als je te lang wacht is het te laat. Daar ben ik niet bang voor. Ik vind dat je pas een proefschrift moet schrijven als je daarin gelooft. Oh, zoals de Fransen, die pas aan het eind van hun leven een proefschrift schrijven. Ik vind dat wel elegant. Ik hou er niet van. En von Humboldt. Die is ons door Springvloed ten voorbeeld gesteld, omdat hij pas aan het eind van zijn leven alles wat hij wist gepubliceerd heeft. Och, hou ik er niet van, moet het zelf maar weten. hij <laughs> heeft het weer eens gezegd. Niet hoor. Hoe was het? Verschrikkelijk. Dat je ontzettend naar drank. Heb je zoveel gedronken? Gaat wel. Als je morgen maar geen hoofdpijn hebt. Nee. Waarom was het dan verschrikkelijk? Ach, ik kan dat niet. Ik kan absoluut niet met mensen omgaan. Dat ja. hoeft toch ook niet? Tuurlijk moet dat. Ik moet me toch handhaven? Ja. Handhaven je met niet. Ja. Neem gewoon je ontslag. Ach, ja, ontslag. Dat is toch niet zo gek. Ik kan niet... Iedereen gaat gewoon met elkaar om en ik weet absoluut niet hoe ik moet reageren. Ik voel me voortdurend bedreigd en als ik me afslaat, doe ik het op de verkeerde ogenblik of ik doe het te agressief. ik vind het toch allemaal goed? Ja, jij wel. Nou, is dat dan niet genoeg? genoeg, maar zo'n dag is er niet minder verschrikkelijk om. Zullen we even op afwachten, Anders moet ik het twee keer vertellen. Maar je bent wel tevreden over het resultaat? Nee, maar dat hoor je nog wel. Dag, heren. Dag, meneer Beerta. Dag, Anton. Wat vond u van de vergadering, meneer Beerta? Ik heb genoten. Die Belgen weten toch maar wat eten is. En toen nog mosselen. Heerlijk. Ik bedoel de vergadering. De vergadering was goed, zoals die vergaderingen zijn. Omdat Maarten niet zo tevreden is... Heeft hij dat gezegd? Ben jij niet zo tevreden? Niet bijzonder. Daar kijk ik van op. Nee, ik was wel tevreden. Ik ken je niet anders. En Pieters die bakzeil heeft gehaald. Ik had niet gedacht dat ik dat nog ooit zou meemaken. Heeft professor Pieters bakzeil gehaald? Wat je bakzeil noemt. Oh, wow, Ik stel me er niets van voor, maar dat kun je ook niet verwachten. Het gaat om het gebaar. Nou, meneer Beertra. Daar gaat het. Goedemorgen, Frek. Dag, Ik Dag Dag Ben eigenlijk wel benieuwd hoe het zaterdag is afgelopen. Eh, om te beginnen heeft Pieters dus bakzeil gehaald. Dat, dat meen je niet. Jawel, het is nu zo geregeld dat wij beslissen over de bijdrage van de Nederlandse auteurs. en dat de redactie, voordat het nummer naar de drukker gaat, bijeenkomt om te praten over de volledige kopij. Dat is toch meer dan je had verwacht? Ja. Bovendien is een nieuw voorstel van Pieters... om alle boekbesprekingen terug te brengen tot een halve bladzij... en onder te brengen in het vierde nummer van elke jaargang, afgestemd. Wat kan hij daarvoor reden voor hebben gehad? Dat weet ik niet. Het enige wat ik kan verzinnen... is dat de meeste recensies van ons komen en dat hij daar niets in ziet... omdat ze te kritisch zijn, of god weet waarom. Het was een idioot voorstel. Ik begreep ook niet wat daar de bedoeling van was. De heer Beerta heeft zich dan ook... Onthouden van stemming. Ja, ik heb me onthouden van stemming. Nee. Waarom hebt u dat dan gedaan? Omdat ik niet kon weten dat Pieters een nederlaag zou leiden. Maar dat is toch verschrikkelijk wat u daar zegt? <grijg> Waarom is dat verschrikkelijk? Omdat u zelf net zegt dat u het een slecht voorstel vond. Dat vond ik ook. Maar je moet er altijd voor zorgen dat je niet in het kamp van de verliezers komt. Want dan bereik je niets meer. En dat vind ik nou verschrikkelijk... Daarmee doet u uzelf onrecht. Ach, zo gauw doe je jezelf geen onrecht. Maar ga eens door. Maar voordat dat voorstel van Pieters werd afgestemd... is er een voorstel van Wiegel aangenomen dat voor ons veel ingrijpender is. Want Wiegel wil voortaan in ieder nummer... een overzicht van de belangrijkste literatuur, boeken en tijdschriften... met korte samenvattingen. Dat vond ik nu wel een goed idee. Dat is wel een goed idee, maar wij moeten het uitvoeren. Nee, dat heb je toch zeker geweigerd? Ik heb geprobeerd om het te werken. Ik heb gezegd dat Wiegel dat dan maar zelf moest doen, samen met de broekair. Maar Wiegel vond dat het werk van ons bureau. En hij werd daarin gesteund door Buitenrust Hetma en door meneer Beertra. Is dat waar? Dat is juist. Omdat u niet bij de verliezers wilt horen? Nee, omdat ik vind dat je zo'n belangrijke rubriek nooit uit handen mag geven... Het verbaasde me dat Pieters dat toeliet. Hij wordt echt oud. Maar dat kunnen we er toch niet nog bij hebben? Daar hebben we toch de tijd niet voor? Ach, ik heb altijd overal tijd voor gehad. Als het maar belangrijk genoeg is. Ik vind het echt heel erg wat u daar zegt. Ik vind dat u Maarten had moeten steunen. U hoeft het niet uit te voeren. Dat moeten wij doen. Ik heb Maarten gesteund. Als die rubriek er is, zullen jullie mij dankbaar zijn. En? Hoe wou je dat nou doen? Daar heb ik over gedacht. De meisjes maken al samenvattingen van alle binnenkomende tijdschriftartikelen... voor het kaartsysteem. We zullen dat ook voor de boeken moeten gaan doen. Op dezelfde manier en dan volgens een vast patroon. Dat geldt ook voor jullie. Dat weet ik nog niet. Ik denk niet dat wij daaraan mee zullen doen. Ik moet er ook nog eens over denken of ik daar mijn tijd wel aan wil besteden. Goed, ik zal een voorstel maken en dat bespreken we dan. Wie niet wil meedoen, kan dat dan nog altijd beslissen.